Het NOS-journaal. Marianne Het internationaal strafhof in Den Haag gaat onderzoeken. of de Libische leider Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook andere leiders, onder wie de zonen van Gaddafi, worden in het onderzoek meegenomen. Dat heeft hoofdaanklager Moreno Ocampo bekendgemaakt. In de komende weken. het will investigate wie de meest responsible. Voor de meest serieuze incidenten. Voor de meest serieuze crimes committed in Libië. Gisteren werd al duidelijk dat er een onderzoek komt naar schendingen van mensenrechten in Libië. De VN-veiligheidsraad vroeg afgelopen weekend om een onderzoek. In een groot onderzoek naar internationale schijnhuwelijken zijn in Engeland en Nederland negen mensen opgepakt. Onder hen is een 34-jarige Nigeriaan. Hij zou de organisator zijn van tientallen schijnhuwelijken tussen Nigeriaanse mannen en Antilliaanse vrouwen. Het Openbaar Ministerie. Wij vermoeden inderdaad dat, uh, dat de vrouwen die die, die schijnhuwelijken aangingen. dat die in Nederland zijn geronseld. Uh, op vliegtuig naar, uh, naar Engeland uh, gingen. daar in de kerk in Nottingham een huwelijk sloten uh, met een illegale Nigeriaan en voor zeg maar, dat huwelijk, kregen deze Antilliaanse vrouwen duizenden euro's... vergoeding, een bonus, die wel kon oplopen tot meer dan 5.000 euro. De negen verdachten worden verdacht van mensensmokkel en documentfraude. Acht van hen onder wie de hoofdverdachten werden in Engeland opgepakt. De negende verdachte, een Antilliaanse man van 37, werd in Rotterdam gearresteerd. De man die is opgepakt in Frankfurt voor het doodschieten van twee mensen... is vermoedelijk een moslimterrorist... Dat zegt de Duitse justitie. Waar dat uit zou blijken, is niet bekendgemaakt. Duitse media zeggen dat de man islamitische leuzen riep tijdens het schieten. De man van 21 opende gistermiddag op de luchthaven van Frankfurt... het vuur op een bus met milita militairen van de Amerikaanse luchtmacht. Twee militairen kwamen om, twee anderen zijn nog steeds in levensgevaar. De opgepakte schutter heeft bekend. Hij zegt dat hij in zijn eentje handelde. De man komt uit Kosovo en woont al jaren in Duitsland.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 De kapitein en zijn passagiers zijn ongedeerd uit een veilige ruimte gehaald. Vorige week werd in hetzelfde gebied een jacht met een Deense familie gekaapt. Die familie wordt nog altijd gegijzeld. Het weer op de meeste plaatsen zon in het noorden hier en daar bewolkt. Temperatuur 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind. Morgen staat er nauwelijks wind en zijn er opnieuw veelzonnige perioden. Zaterdag volgt er meer bewolking. ANUW, verkeersinformatie. Ten zuiden van Eindhoven is nog steeds veel vertraging op de A2 naar Maastricht. Staat tussen het Alfred Valkenswaard en Marhezen 5 kilometer file. Ligt daar olie op de weg, de rechterrijstrook is dicht. De A27 van Gorkum naar Utrecht bij Hagestein, 4 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze amateurtoneelspeler... een freelance topconsultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? it staffing. Good thinking. it staffingnl U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt? Kies dan een Natura-verzekering waarmee de dienstverlening is gegarandeerd. Ook als de kosten in de vele komende jaren stijgen.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Een zware slag voor het CDA. Gisteren viel het eigenlijk allemaal reuze mee. Het is maar hoe je ernaar kijkt, blijkt uit deze symfonie. Gecomponeerd op de CDA-lijsttrekkers van onze twaalf provinciën. Het is heel makkelijk om te zeggen, je had veel minder gekund. Nee, niks, gewoon vier verloren. Elke zetel die je verliest, doet je gewoon pijn. Ja, dat is gewoon zo. Niet leuk, dat uh, komt hard aan. Elke politieke partij ja. heeft wel eens een keer zo'n periode. Het kan niet kloppen. Het verschil is zo groot. Toch nooit de tweede partij van Brabant. het verlies uh, gelukkig niet groter is dan uh, wij op basis van de Kamerverkiezingen hadden mogen verwachten. Maar ten opzichte van de halvering is dit wel goed. We zijn niet gehalveerd. we hadden zes zetels. Eigenlijk valt het me tot dusver niet helemaal tegen. En dat geeft uh, toch ook wel weer vertrouwen naar de toekomst toe. Hij had slechtere kunst, maar goed is het niet. Ja, die laatste uitspraak was van CDA-staatssecretaris Henk Bleker. Hij kan niet kiezen, is het glas half vol of is het half leeg? Lisbeth Spies, interimvoorzitter van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kiest u? half vol. Ik ben van nature een rasoptimist. Ja, dus ondanks dat de partij gehalveerd is, zegt u, het glas is half vol. We hebben gisteren opnieuw een lelijke tik gekregen. Uh, heel veel provincies moeten het naar de toekomst toe doen <kwijden> met een statenfractie die een stuk minder groot is. Dat doet pijn. Uh, dat is heel erg akelig voor al diegenen die met zoveel passie en enthousiasme ook campagne hebben gevoerd. Dan is het glas half leeg. Ja. Dan is het glas half leeg. Tegelijkertijd uh, hielden we ons hart ook wel een klein beetje vast, omdat dat de peilingen erop zouden wijzen dat het CDA nog verder terug zou zakken... ten opzichte van het niveau van 9 juni, de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dat is gelukkig niet gebeurd. En dan is het weer een beetje vol. En dat geeft in ieder geval de, de, de basis uh, om uh, weer te gaan bouwen. Uh, we zijn gestabiliseerd, zelfs iets verbeterd ten opzichte van juni. We zijn er nog lang niet, maar we kunnen wel weer vooruitkijken. Okay. We gaan zometeen verder praten met u over de verkiezingsuitslag. En dat doen we ook met Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... en André Rauwvoet van de ChristenUnie. Ook u beiden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Na zijn successen in Hollywood gaat hij voor het eerst in 25 jaar... weer een Nederlandse film regisseren. Onderwerp, het bombardement op Rotterdam. Aten de Jong, hartelijk welkom. Hallo. Wat is, is het voor een regisseur het belangrijkste verschil... tussen het maken van een Nederlandse film en die Amerikaanse film zoals u in de jaren 90 maakt? Nou, een heel groot verschil is natuurlijk gewoon het budget. In Amerika, als je een groter budget hebt, kan je meer veroorloven. He, als je iets doet en het lukt niet, dan heb je het geld om het over te doen. En in Nederland moet het eigenlijk meteen goed gaan. En hoe weinig geld heeft u voor deze film? Nou, het is eigenlijk best een flink budget, hoor. Als het allemaal goed rondkomt, dan ga ik maar even vanuit. Zal het uh, dik 5 miljoen euro zijn. Klinkt toch wel behoorlijk. Ja. Afgelopen weekend gingen twee voetballers in de eredivisie fors over de schreef. Welk effect heeft dat op kinderen die juist nu massaal de plaatjes van die voetballers aan het sparen zijn? Daar gaan we het straks over hebben met Helene de Hertog. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eind vorig jaar hadden we een bijtincident. Uh, Soares uh, beet iemand in zijn schouder. Heb je al verhalen gehoord dat die beet nagedaan is door kinderen? Nee, nog niet. Maar dat zou wellicht uh, zo kunnen. Want ja, ze zien het toch uh, als model. Dus uh, veel voorbeelden nemen ze over. Jij zegt, dit soort dingen als voetballers dat doen... die zien we later terug op amateurvelden bij jonge kinderen. Dat zou zeker kunnen, ja. ja. Onze dichter bij de dag is vandaag Raymond. De Jong. aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. Heeft u een vraag aan een van onze gasten? Wilt u reageren? Ga dan op onze website, dit is de U kunt ook mailen dit is de U kunt ook meediscussiëren op Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Ja, we gaan praten over de uitslag van de verkiezingen vanuit de Provinciale Staten van gisteren. En dat doen we met Lisbeth Spies van het CDA, Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en André Raufroet van de ChristenUnie. Ja, meneer Plasterk, Kamerlid voor het Partij van de Arbeid, gisteren was de stemming bij uw partij aan het begin van de avond behoorlijk euforisch. De coalitie leek te blijven steken op 35 zetels. In de loop van de avond ging de euforie een beetje over, denk ik. Ik heb het niet als euforisch ervaren, omdat we geleerd hebben van de vorige keer. Toen in de loop van de avond het beeld toch wat kantelde, heb ik eigenlijk de hele avond het gevoel gehad dat iedereen uh, opgetogen naar de resultaten keek, maar dachten we moeten nog even precies zien. En uiteindelijk is natuurlijk datgene uh, wat, wat denk ik de hoofdzaak is, dat is ook wel gebleven en gebleken. Namelijk, Rutte had gezegd, de inzet is of we met die drie partijen, CDA, VVD, en PVV of een meerderheid halen. En, en dat, dat zijn 48 procent is dat geworden. Dus dat is niet gehaald. En dat vind ik de hoofdconclusie. Ja, maar hadden... Die was de hele avond wel duidelijk. Dat was duidelijk. oké okay, Dus dat, dat blijft voor u staan, dat punt. Mevrouw Spies, uh, ja, u had natuurlijk gehoopt op een, op een betere score... voor die Eerste Kamer. Nou zijn er nog een aantal stemmen te halen bij provinciale partijen. Zoals de Partij voor Zeeland en de Frieske Nationale Partij... die niet een zetel gaan halen in de Kamer, maar wel die stemmen hebben. Gaat u proberen die uh, nog... Uh, te verwerven de komende tijd? Ik denk dat de gesprekken daarover... op provinciaal niveau wel gevoerd zullen gaan worden. Vandaag nog niet. Vandaag is het even de tijd... om achteruit te kijken. Maar vanaf morgen... gaan we weer volop bouwen. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, En meneer Plastek, gaat u ook werven... onder die stemmen? Nou, we hebben een lijstverbinding met GroenLinks. Dat scheelt natuurlijk al. En verder moet dit inderdaad in de praktijk even blijken... want het is een hele ingewikkelde getrapte procedure... hoe uiteindelijk op 23 mei... Uh, de zetelverdeling zal zijn. Dat is ook een reden. We hadden het net even over de spanning van gisteravond. Hoe loopt het af? Maar we hebben nu een soort uitgerekte <laughs> spanning van, van meer dan twee maanden. Kunt u het aan? Uh, <laughs> ja, <goed. laughs> maar so we... hoe gaat dat in de praktijk? Wie gaat er met wie praten? Uh, nou ja, er zal nationale coördinatie ook nodig zijn. Omdat ook de weging van de ene provincie in de andere is weer wat anders. Dat hangt op inwonerstallen. Maar dan kan het uh, zo zijn dat de voorzitter van de nieuwe partij, mevrouw Ploemen, gaat bellen met een. Uh, statenlid in Friesland... van de Frieske Nationale Partij bijvoorbeeld... en dan zegt ze, wil je op mij stemmen? En dan zegt hij, ik wil iets terug. Maar wat kan je dan terug doen bijvoorbeeld? Ja, of het kan ook zo zijn dat een partij... Uh, stemmen over heeft die toch niet meer bijdragen aan een zetel. En dat je dan zegt, nou ja, laten we die dan... Ergens anders. Nogmaals, ja, het ja. Een, een, een, een, is een ingewikkeld stelsel. Ik heb het ook niet een maar ik er leeft toch een handelopgang, nu begrijp ik. Je moet in ieder geval goed gerekend gaan worden. Het lijken wel ja. over... voetbalplaatjes bij Albert Heijn. Om even in de, in <hij> maar zonder de... De... De... Zonde de... Zonde bijten. Maar zonder ja. bijten, ja. Want meneer Rauwvoet, volgens mij speelt dat bij u ook. Ik las ergens een bericht dat als u een paar stemmen van de SGP zou krijgen, dat u een derde zetel zou krijgen in de Eerste Kamer. Klopt dat? Ja, dat is sowieso. Hè, bij de vertaling van de Statenverkiezingen, de uitslag naar de Eerste Kamer is natuurlijk sowieso al heel gerekend. Omdat je kunt, je kunt uitrekenen hoeveel zetels je kunt halen, want je kent je eigen statenleden. Uh, het aantal daarvan. En de gewichten. Die verschillen inderdaad per provincie. Afhankelijk van de bevolkingsaantallen. En dan kunnen ze ook uh, uh, uitrekent dat je soms net een paar stemmen tekortkomt... of een paar stemmen overhoudt... waar je iemand mee zou kunnen dienen... om het in ieder geval in de buurt te houden. Zeg maar. als je, oh ja. nou, dat speelt vaak in coalitieverband... of uh, dat kan spelen bij verwante partijen. Maar ik zag geloof ik net een bericht op Twitter... dat u twee stemmen nodig had om een zetel extra te halen. Zou u twee stemmen bij de SGP weg moeten halen... die ze toch niet nodig heeft? Uh, klopt dat bericht? Weet u dat zo? Nee, nee ik volg niet alle berichten via Twitter. Ah. Dat zou ik niet de meeste gezag hebben. Zeker als het gaat over dit soort ingewikkelde... Uh, uh, rekensommen. Maar daar wordt heel driftig aan gerekend. Ja, het, is, het, is een, het is een beetje een raar systeem. Omdat je precies gaat zitten rekenen hoe een nieuwe verkiezing uitvalt. Maar dat is een heel het systeem waar we mee te maken hebben. En het is wel zo dat we van ouds met een partij als de SGP. Waar we qua uitgangspunt in ieder geval heel dicht bij elkaar staan. Daar wel afstemming houden. Maar dat kan ook met, met, met uh, provinciale partijen. Die sowieso niet in de Eerste Kamer uh, uh, meedoen. meedoen. Ja. Laten we het dus hebben over de uitslag voor de verschillende partijen die hier aan tafel zitten. Meneer Ralfout, uh, ja, uw partij heeft gisteren voor zijn nederlaag gelegen. Geleden, heeft u een verklaring voor dat verlies? Nee, nog niet. Uh, tenminste, een deel. Uh, kijk, een, voor een deel, de klap is groter dan, dan we verwacht hadden. Het verlies is groter dan we verwacht hadden. Ik had uh, ernstig rekening gehouden dat we niet de volle vier zetels... in de Eerste Kamer zouden weten vast te houden. We hebben uh, vier jaar geleden hele goede statenverkiezingen uh, gehad... En uh, wat je daar zag gebeuren bij de statenverkiezingen... zie je nu in de omgekeerde uh, uh, richting gebeuren. Toen hadden we hele goede Tweede Kamerverkiezingen. We gingen van drie naar zes. Kort op kwamen we in het kabinet in februari. En in maart hadden we statenverkiezingen. Dan zit je, zoals het tegenwoordig zo mooi heet, in een hele positieve flow. En dan zie je zo'n soort echo-effect... bij de eerstvolgende lokale of provinciale verkiezingen. Uh -huh. Die profiteren daarvan mee. Uh, uh, omgekeerde zie je ook vaak gebeuren. Dat als, je, als de wind tegen zit op nationaal niveau bij de Kamerverkiezingen, we hebben een zetel verloren, dan zie je vaak een echo-effect, noem ik dat maar eventjes, bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen of provinciale verkiezingen, ja. en dat hebben we hier nu ook gezien. Ja, houdt... Ik zeg er wel bij, de, de, het verlies is groter dan ik op grond van dat effect verwacht had. Ja, want u houdt twee zetels over, hè? Ja, en het huidige plaatje, en nogmaals met alle onzekerheden, die zijn in de richting van 23 mei, de echte datum van de verkiezing in de Eerste Kamer, maar uh, had ik dus op die basis rekening gehouden met drie zetels in de Eerste Kamer, uh, op dit moment uh, ziet het eruit dat we er twee krijgen, en uh, ja, dat. Dat is wel voor mij wel redelijk om achter de oren te krabben. Ja. Van, dan moeten we dus echt aan gaan werken. Want dat effect is groter dan ik verwacht. Ook. Ja, goed. Oh, Plastek, Maar Partij van de arbeidskort iets slechter... ten opzichte van de Kamerverkiezingen... en de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dus u zult ook niet heel blij zijn, denk ik. Nou, We hadden veertien zetels uh, in de Eerste Kamer... en we houden veertien zetels in de Eerste Kamer. En ik ben daar niet ontvreden over. Uh, ik, ik, dat weerspreekt ook, ook peilingen die vaak veel negatiever waren. Weerspreekt ook beelden in de media... Um, en ik, ik denk dus ook dat we toch ook wel een keer mogen zeggen. Misschien mag ik dat dan hier een keer zeggen, dat Job dat goed, Job Cohen dat goed gedaan heeft. Hm. Maar had u niet willen, willen winnen, want u zit in de oppositie. Dus dan zou je toch verwachten dat je. Ach, nog natuurlijk ieder... wil je altijd weer een betere uitslag. En, uh... Uh, maar wat ik net eigenlijk al zei... wat niet door ons tot inzet is gemaakt... maar door de minister-president... is een beetje ongebruikelijk trouwens om dat zo te doen... maar die heeft gezegd... ofwel wij halen een meerderheid met die drie partijen... ofwel we krijgen Belgische toestanden... en het wordt één grote ellende... en ik kan eigenlijk niet meer werken. En dat eerste heeft hij niet gehaald. En dat vind ik toch uh, een belangrijke conclusie. Als je voor de verkiezingen tegen je kiezers zegt een beetje dreigend zegt, u moet ons 50% geven... want anders gebeuren er hele grote ongelukken. En je haalt 48%, dan, dan is er toch iets gebeurd. Ja, maar ik snap, ik, ik snap dat u dat zegt. Tegelijkertijd kan je zeggen, het ziet er naar uit dat ze de 37 hebben. De SGP zit er dicht tegenaan. Waarschijnlijk kunnen ze gewoon door met hun beleid op hoofdlijnen. Ja, maar het wordt steeds krakkemikkiger. Kijk, het is natuurlijk een coalitie die er om te beginnen... niet had moeten zitten, hè? dat, dat uh, in de Tweede Kamer... Is het, heeft het een minderheid, maar dan kun je met, met gedoogsteun van de PVV... nog net aan de 76 zetels komen. Dus heeft het een meerderheid? Ja. Nou ja, maar ook weer niet in echt, omdat voor alle grote onderwerpen... alle lastige onderwerpen, of het dan gaat over buitenlandse missies... of over steun aan Europa, of over hoe je de vergrijzing met de AOW-leeftijd aanpakt... elke keer moet men uh, met de oppositie aan de gang. Nu vervolgens zal men dat in de Eerste Kamer dan waarschijnlijk ook moeten doen... en dan gaat het over koopzondagen of over weet ik waar de SGP dan mee komt. Dus het wordt steeds krakenmikkiger... En langzamerhand wordt wel de vraag... als je nou midden in een crisis zit en je moet dit land er doorheen leiden... je moet van de burgers van het land ook vragen dat ze offers brengen... dat ze dingen accepteren die soms lastig zijn, soms pijnlijk zijn... moet je dat dan zo willen? Mm, u zegt dat je zou het niet zou moeten willen. Natuurlijk nee, moet je het niet. Zo ben je het eens, meneer Rauvoet? Nou ja, ik vind, ik vind de omgekeerde vraag veel, veel belangrijker. Namelijk, um, het uh, is aan Rutte en het kabinet en de coalitie... of ze door willen gaan of niet. Ik wil ja. nieuwe verkiezingen. Kunnen, ik, ik heb er nooit op aangedrongen. Ik vind het ook niet logisch als je in de Eerste Kamer... Een, een probleem voor een kabinet ziet komen... om dan aan te dringen op nieuwe Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld. Hè, dat, dat die vraag bij de kabinetsleden erboven komt, dat is wel duidelijk. Want die heeft Rutte zich inderdaad al publiek gesteld. van uh, Dat gaat wel heel erg lastig worden. Um, maar het omgekeerde vind ik wel zo belangrijk. We hebben in de Tweede Kamer gezien, nu een paar keer dat op die onderwerpen waar Geert Wilders en de PVV niet thuisgeven en uit het raam gaan zitten kijken, omdat ze niet mee willen doen, geen verantwoordelijkheid willen dragen, uh, premier Rutte en het kabinet naar de oppositiepartijen moeten komen. Nu ja. niet GroenLinks, D66. Kijk, in de Eerste Kamer wordt dat met deze uitslag structureel de situatie. Men moet per definitie zaken doen met oppositiepartijen. Ja, en dan gaat en er even niet al... het er vanuit dat de SGP dat zal niet, altijd... Geen dat zal dus niet altijd de SGP kunnen zijn? Ik die heeft ook zijn eigen programma. Dus men zal daar veel meer, en dat bedoel die vraag vind ik belangrijker. Eh, ik hoop dat in die zin de winstwaarschuwing die wel degelijk is afgegeven hiermee, hoewel op het randje. Maar als dit de uitslag is, dan zal het dus ook in de houding, in de, in de mentaliteit van het kabinet iets moeten ontstaan. We moeten zaken doen, Dan zal men ook openingen moeten geven. En het debat over passend onderwijs dat we in de Kamer hebben gevoerd, gaf nou niet direct blijk van die houding van we moeten ook iets kunnen geven aan de oppositie als we volgende keer iets van zijn vragen. Ja, mevrouw Spries, dat zijn twee heren van de oppositie... die hier zeggen van, uh, ja, het wordt heel erg lastig voor dit kabinet. Dat uh, zou ik ook zeggen als ik in de oppositie zit. Ja, dat, dat begrijpt ja. u wel. Ja. Um, nou, maar Rutte zat ook niet in de oppositie en die vond het ook lastig. Maar ik neem aan dat u zegt dat het kabinet moet gewoon blijven zitten. Maar probeert u de heren daar eens van te overtuigen dan? Ik denk dat uh, in ieder geval wat de heer Plasterk probeert uh, uh, te illustreren... dat dit kabinet al krakkemikkig op één been van de ene horde naar de andere zou hinkelen... in ieder geval niet het beeld is. U zegt het nog mooier dat, dan hij. ja, uh, ja. Nou ja dit, dit, Zo, zo, zo proeft het een beetje. Maar dat is in ieder geval niet het beeld wat uh, heel veel Nederlanders uh, daarvan hebben. Daar blijkt juist grote steun voor de aanpak en uh, de stappen die dit kabinet tot op heden heeft gezet. Nou, u bent gehalveerd, Ik denk natuurlijk. dat het uh, heel belangrijk is dat ieder kabinet, en dus ook dit kabinet voorstellen komt die breder gedragen kunnen worden dan alleen maar door de partijen die deze coalitie mogelijk maken. Ik vind het dus ook heel verstandig dat dit kabinet eh, wat dat betreft de hand uitsteekt naar heel veel van die partijen. Gebleken is ook dat dat op onderdelen mogelijk is. Dat zal op onderdelen best af en toe nog eens een keertje schuren. Maar ik reken er ook op dat alle oppositiepartijen voorstellen op inhoud zullen beoordelen ja. en niet alleen maar partijpolitiek Maar is het nou beginnen. gisteren moeilijker geworden of zegt u we kunnen gewoon door? Nou, het is is gisteren een stukje makkelijker geworden. Want tot gisteren was de PVV in ieder geval niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Dat maakte dat uh, de, uh, de, uh, de, uh, het aantal zetels voor VVD en CDA samen uh, nog kleiner was... dan dat ze straks zullen zijn. Het is lastig, maar het is zeker niet onmogelijk. Het is de, de kansen voor dit kabinet zijn er niet slecht op geworden netto, zegt u gisteren. Nee. Nee. Oké, okay. meneer Rauwvoet. Ja. Ja, omdat ik mevrouw Spies hoor zeggen. Van, het is ook gebleken dat het kabinet bereid is handreikingen te doen. en dat het ook mogelijk is tot samenwerking te komen. Mijn punt is nou juist. Dat ik hoop dat er bij het kabinet en de coalitie het besef zich vastzet. dat het niet alleen op die onderwerpen kan zijn. waar het gedoogakkoord zich niet over uitspreekt. en Geert Wilders dus niet meedoet. maar dat het dus ook het antwoord op andere onderwerpen. ik noemde het passend onderwijs. niet kan zijn. ja, maar daar hebben we afspraken over gemaakt met de PVV. dus dat staat vast. Want dan wordt het dus heel lastig. om ook in de Eerste Kamer zaken te doen. met fracties die u wel nodig heeft. Ja, dus maar mijn vraag is: is het iets breder dan alleen als Geert Wilders niet thuis is? Het, het, het is uh, ongetwijfeld breder. maar u zult zich ook realiseren dat ik hier de formatie onderhandel. Niet open gaat breken of niet over gaat doen. En op het moment dat het uh, zo zou moeten zijn dat er uh, nader gekeken wordt naar afspraken die in het uh, gedoogakkoord, in het regeerakkoord uh, zijn afgesproken, dan zullen wel ook de drie de drie coalitiepartijen uh, bereid moeten zijn om daar uh, veranderingen in aan te brengen. Okay, dat... Voortschrijdend inzicht, nieuwe feiten kunnen daar altijd aanleiding uh, toe ja. geven. Ik bespeur bij het kabinet een open houding. Ik verwacht dat ook van de oppositie. Ja, maar Laten het is dus we lastig in... om constructief ja. te zijn als, als we iedere keer op het net van het gedogen okay. gaan verrekenen. Even nog, terug, even, uh, nog terug naar, even nog terug naar de uitslag van de verkiezing. Want Ik wou nog even ook aan mevrouw Spies vragen. U, u heeft natuurlijk een hele slechte uitslag voor het CDA. Ja. Met name in het zuiden heeft de partij het heel slecht... Slecht gedaan, terwijl u daar altijd heel sterk was. Heeft u een verklaring voor uw verlies? Uh, gelukkig uh, hebben wij uh, al uh, de, de situatie binnen het CDA heel scherp uh, in de spiegel gekeken. Kom eens frissen? Na de... Uh, nederlaag van 9 juni een evaluatie uitgevoerd en daaruit blijkt dat het CDA op een aantal punten echt uh, achterstallig onderhoud te plegen heeft zeg ik maar even in mijn woorden we zullen uh, veel werk moeten maken van het vernieuwen van onze agenda naar de toekomst toe, agenda 2020 we hebben daar met elkaar ook al een aantal thema's en onderwerpen in benoemd we hebben onszelf op het congres van eind november die opdracht ook uh, gegeven en uh, wat mij betreft gaan we vanaf morgen uh, met uh, veel een ...energie En passie daarmee verder. Want het CDA is nog lang niet uh, waar het moet zijn. We hebben nu uh, een situatie waarin we zijn gestabiliseerd, maar waarbij er nog onvoorstelbaar veel werk te verzetten is. En ik proef bij heel veel leden uh, enorm veel uh, zin en energie om die discussie en dat debat ja. met elkaar te gaan voeren. En u zegt was het dus eigenlijk deze verkiezingen zo snel dat we konden de partij gewoon nog niet op orde hebben. Vriend en vijand, uh, die realiseerde zich dat je niet binnen een half jaar uh, een klap van een halvering uh, te boven kunt ja. zijn. Meneer Pastel, uh, als ik goed geluisterd heb gisteren, is uw houding ten opzichte van het kabinet van uw partij toch iets anders dan die van de SP en GroenLinks? Die zeggen eigenlijk liefst zo snel mogelijk weg. Heb ik goed geproefd dat u zegt van nou ja, dat vragen we eigenlijk niet. Nee, wij, ik, ik heb al gezegd, natuurlijk vinden wij dat deze coalitie... er, er beter niet had kunnen zitten. Um, maar het is aan de regering om te beoordelen... of ze denken t, of ze op deze manier uh, kunnen werken. En als zij als denken dat ze het kunnen, zegt u, dat vinden we goed. Nou ja, dan, dan, dan zien we hoe ze dat gaan doen. Um, ik ben wel benieuwd naar wat die uitgestoken, uitgestoken hand nu gaat inhouden. Want als je inderdaad... Uh, dat is Rauwvoet... dat beeld van Rutte, hè? die zei ja. ik steek mijn hand uit uh, nou, de uh, naar de oppositie. de oppositie. Maar Rauwvoet informeerde net ook naar. Als je zegt vervolgens, en mevrouw Spies zegt in antwoord nu... van ja, dat moet altijd wel met instemming van Wilders... En de VVD en het CDA gebeuren, want anders kunnen we vatten geen hand uitsteken. Ja, dan wordt het natuurlijk voor oppositiepartijen ook lastig. Wij vinden bijvoorbeeld dat er meer in onderwijs geïnvesteerd moet worden. Als je dan te horen krijgt, ja, dat kan niet, want dat hebben we nu helemaal afgesproken. Ja, wat is die uitgestoken maar hand? Anders? Dat heb ik niet gezegd, met alle respect, okay, meneer sterk. Nou ik heb, ge, en dat lijkt me ook redelijk uh, reëel, als je met drie partijen een afspraak hebt gemaakt en uh, er zijn nieuwe feiten of omstandigheden, okay. waardoor je die afspraken opnieuw uh, tegen het licht moet houden, dan dan lijkt me dat, okay. dat toch iets wat ook alle drie aangaat? Daar begin je toch uh, zelf ook mee, zou ik denken. Maar dan bent u bereid om te zeggen: dan willen wij, omdat we die uitgestoken hand en omdat we meer steun willen zoeken, zijn we best bereid om nog eens te kijken of er niet toch meer geld voor onderwijs vrijgemaakt kan worden. Of dat ik heb, het toch niet eerlijker gedeeld moet worden. Ik heb net ook al tegen meneer Rauvoet gezegd dat we de formatieonderhandelingen hier niet over gaan doen. Ja, maar zitten. Is het dus dan dan een zeker niet op dit hand, moment. Bovendien u? ben ik daar ook niet de goede speler voor. Meneer Plass, ik heb nog één vraag aan u, mevrouw Spies, hoor ik. Nou ja, is het nou, zegt u nou, we doen de formatieonderhandeling niet over... wat is afgesproken met die drie rechtse partijen. Of tenminste, de CDA is dan een, een middenpartij natuurlijk vanzelf. Hè. Ja. Uh, maar dat is afgesproken. Of zegt u nee, een uitgestoken hand. We zijn bereid om onder nieuwe omstandigheden... Uh, ook, ook nieuwe besluiten te nemen. En als het dat laatste is, dan zijn wij daarvoor in. Ik denk overigens ook dat het voor het CDA uiteindelijk... voor het herbronnen van het CDA misschien beter is. Om je niet, niet nog vier jaar op te sluiten in, in, in deze coalitie... Waarvan Rutte zei rechts, links zijn vingers erbij af. Maar om, om het breder te maken en ook in het midden te gaan kijken. Mevrouw Spisa, meneer Plaster, nou, ik, ik, ik word ik niet altijd ben voorzichtig maar... als ik welgemeende adviezen van de Partij van de Arbeid nou, in deze nou, Maar laat ik dan een advies eraan toevoegen, want ik heb een heel stuk zitten lezen van meneer Koppenjan, Kamerlid van uw partij. Die ja. heeft een, echt een vrij uitgebreid stuk geschreven vannacht. Althans, het ging over de uitstap van de verkiezingen, maar ik denk dat hij het eigenlijk al eerder had geschreven, denkt u niet? Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. En die zei ook, we moeten terug naar het midden. Ja, en daar heeft hij ook gelijk in. En dat, daarmee bevestigt hij de afspraak zoals we die met onze leden... op het congres van eind november ook al hebben uh, gemaakt. Ik herken ook een aantal van de onderwerpen die hij benoemt. Wacht even scherp. U zegt het CDA moet terug naar het midden. Het, het CDA uh, moet de inhoudelijke discussie gaan voeren... over waar wij over uh, een x-aantal jaren als brede volkspartij... in het midden van de Nederlandse samenleving willen staan. Want Welke u bent, thema's u bent te ver naar zijn? rechts afgedreven. Zegt uh, Kopjan. Dat debat gaan we dus met onze leden voeren. Maar daar, is nee, maar daar is Koppeljan er één van. Ik heb daar als partijvoorzitter ook allerlei opvattingen over. Maar ik vind nu juist dat we onze leden de gelegenheid moeten geven... om met elkaar die nieuwe koers en die nieuwe lijn voor het CDA te gaan bepalen. En ik ga dus nu geen voorschotten nemen op discussies. Want dan zou ik onrecht doen aan de uitspraak die onze leden nog moeten gaan doen. Maar ik hoor u wel zeggen, daar heeft Koppeljan gelijk. Ja. Kopperjan heeft gelijk met zijn oproep tot dat brede debat. Hij benoemt daarin ook al een aantal thema's... die we overigens ook op ons congres van eind november al hebben benoemd. En ik denk dat we Tweede kamerfractie, de leden de leden van het kabinet, partijbestuur... met elkaar een boeiende, maar ook intensieve periode tegemoet gaan... om te werken aan herstel van die brede, mooie volkspartij die het CDA was en is. Er nou waren er eerder ook al geluiden binnen de partij over de koers van de partij. Bijvoorbeeld minister van Defensie Hans Hele zei onlangs nog dat de partij een rechtsconservatieve partij moest zijn. Dat is toch iets heel anders dan wat meneer Kopperjan nu zegt. Ja, en ook het lid Hillen heeft opvattingen die we in die discussie gaan betrekken. Ik heb overigens eerder al eens een keer in de media aangegeven dat het etiket conservatief of welk etiket dan ook volgens mij op dit moment niet geplakt moet worden. We gaan eerst dat inhoudelijke debat met al onze leden aan en de heer Hillen, de heer Koppenjan en iedereen is van harte uitgenodigd ja, ja. om daar zijn bijdrage okay. aan te leveren. Nog Meneer Rauvoet, ik heb ook nog nog een paar vragen ja. aan u. Want uw partij um, is dus, uh, heeft voorst verloren gisteren. Uh, ik, ik heb hier een paar plaatsen voor me liggen. In Urk 17,8 verloren. In Bunschoten 20 Hoe plaatst u dat? Dat u juist in die gebieden waar u zo sterk was zo verloren hebt? Ja, dat is een belangrijk deel. Is dat herkenbaar bij de Tweede Kamerverkiezing? Toen is dat ook gebeurd. Ik heb ook begrepen waar het gaat om. Heel specifiek Urk. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat, uh, dat daar ook lokale en provinciale thema's... zoals het bekende windmolenpark een belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, dat vinden mensen dan provinciaal een heel belangrijk thema. Dus daar zijn het veel minder dan in andere provincies... niet zozeer de landelijke thema's geweest, maar veel meer een provinciaal thema. Ja, het is voor mij nog wat diffuus. Een belangrijk deel is dus het na-eil-effect van de vorige verkiezingen. Er spelen landelijke thema's een rol... Uh, er zullen mensen zijn die het belangrijk hebben gevonden om uh, bepaalde thema's te ondersteunen die het kabinet uh, centraal stelt. Zoals? Nou ja, we, zijn, we hebben natuurlijk. Uh, uh, het is wel goed in perspectief te blijven, te blijven plaatsen. Ik zoek niet naar lichtpuntjes en klampen. Krampachtig vast aan, aan een paar positieve punten. Maar we zijn natuurlijk eerst wel in 2006 van drie naar zes zetels gegaan. Er zijn dus ja. mensen bijgekomen waar we ook nu weer een deel van verloren hebben. Ja. Dat mag niet verrassen, maar ik wil dat relativeert wel ook weer uh, de betekenis van het verlies van, van een aantal, aantal stemmen. Maar juist in de harde kern van uw achterban ja. heeft u klappen gekregen? Uh, ja, u noemt in ieder geval nu, nu twee plaatsen. Maar het, het, ik gaf al aan, het beeld is vrij la, landelijk vrij negatief. Een, een flinke aantal provincies, één of twee zetels uh, verlies. En nogmaals, het heeft grotendeels te maken met het na-effect... Ja. Uh, maar ook bij ons is natuurlijk de discussie actueel. Van, uh, Maar dat is het al sinds, uh, sinds de uitslag van, uh, van, van uh, 9 juni... toen we een zetel verloren in de Tweede Kamer. Van wat zegt dit over uh, de perceptie? Hè? Hoe, hoe zien mensen ons programma, ons profiel? Hoe waarderen ze dat? Wat vinden we daar zelf van? Ja. Wij zitten wel zo in elkaar. Dat we op een bepaald moment zeggen van... natuurlijk gaan we bij onszelf te raden. Maar het is niet alleen afhankelijk van de kiezersgunst... of je, prof, of je hecht aan je profiel of niet. Hè? Ja. Dus we gaan niet het plaatje verschuiven. omdat we kiezen, Soms moet je ook kunnen vaststellen van dit is echt principiële christelijk-sociale politiek, daar staan we voor. Uh, en dan moet je vaststellen dat er dus uh, ook onder kiezers een verschuiving uh, naar rechts is. Ik bedoel, en tegen die kiezers zegt u pech gehad, dit zijn wij. Nee, nee, u loopt vooruit op een conclusie die ik nog niet trek. Nou ja, u zegt je moet soms ook zeggen dit zijn wij, dat hoorde ja, ik u net maar... zeggen. Ja, je moet soms ook zeggen, maar ik zeg nog niet dat ik met de definitieve conclusie bezig ben, we hebben nee. toen al gezegd van dat, dat proces hebben in gang gezet. Wij zijn intern met het proces bezig. Ook bij ons ligt er een, een, een kritisch zelfreflectie, een rapport uh, van, uh, van de commissie Schipper. Die de Tweede Kamerverkiezingen heeft ja. geëvalueerd. Daar komen we binnenkort op het congres op terug en dan zullen we ook conclusies trekken naar de toekomst. Ik zeg alleen, het is niet op voorhand bij ons zo we zeggen van nou ja, als de kiezers naar rechts willen, dan gaan we ook naar rechts. Kan ook, dat kan het ook bij ons niet. Kan het ook aan u liggen? Nou, dit waren provinciale verkiezingen en de eerste Kamerverkiezingen. Er is natuurlijk wel, in de, in de Tweede Kamerverkiezingen hebben we ook een zetel verloren. Eén zetel van de zes. Dat ja, ja. was een forse winst, Daar hebben we er één van verloren. En dat heb ik mezelf natuurlijk ook aangetrokken. Van ja, ik ben, ik ben fractievoorzitter en partijleider. En uh, dus ook zichtbaar in de Tweede Kamerverkiezingen. Um, uh, en dat, dat hoort natuurlijk wel bij de zelfreflectie van wat hebben we neergezet in de campagne uh, in maar het ja. voorjaar. Maar deze aanslag zegt niks over u, zegt u. Nou ja, in zoverre wel dat het een na-effect is van die verkiezingen, dus het hoort daar wel bij. Ik, ik ben niet verrast dat we... Uh, het, het zou raar zijn geweest als wij vorig jaar een zetel verliezen... en we zouden nu drie zetels in de Eerste Kamer gewonnen hebben. Dat, ja. zou, dat zou echt spectaculair zijn geweest. Dus in die zin hoort het gewoon bij die interne En daar onttrek ik mezelf niet aan. Van Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we fout gedaan? En waar maken kiezers een keuze... waarvan van wij als partij bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen... ja, als dat de keuze is, dan gaan wij niet in volgen. Dan nemen wij genoegen met één zetel in de Tweede Kamer. Ja. Maar denkt u nou over uw eigen positie... na die van deze uitslag? Of zegt u dat is niet aan de orde? Nee, als ik dat gedaan zou hebben... zou ik dat natuurlijk al uh, na de Tweede Kamerverkiezingen hebben gedaan. Maar ook toen hebben we gezegd van... luister, dus we zijn vorige keer verdubbeld van drie naar zes. Overigens met datzelfde christelijk-sociale profiel. Hè. Dus je kan niet op voorhand zeggen, dat zit hem daarin. Want toen kregen we heel veel waardering van de kiezer. Maar na de regeringsdeelname heb ik wel gezegd... ik wil zelf weer die lijst trekken. Ik wil zelf verantwoordelijkheid nemen en het uitleggen aan de kiezers. De boodschap was duidelijk. Die winst van 2006 hebben we niet vastgehouden. We hebben een zetel verloren. Nou, dat, maar dat is natuurlijk weer niet tegen de geschiedenis afgezet van die drie naar zes. Niet zo'n groot verlies. Ik zeg van, nou, daar moeten we nou allemaal geweldige consequenties aan verbinden. Ja, okay. En de verkiezingen van gisteren waren provinciale verkiezingen... met een uitzending naar de Eerste Kamer. Ja. Mevrouw Spies, morgen wordt bekend wie de kandidaten zijn... voor het voorzitterschap van het CDA. Ja. Um, is dat uh, een voorzitter als altijd... of wordt hij dit keer extra belangrijk wat u betreft? Nou, op die voorzitter rust een grote verantwoordelijkheid. Want de voorzitter is degene die dat proces van vernieuwing van de partij eh, moet gaan trekken. Ik verheug me op de verkiezingscampagne die we morgen gaan beginnen. We gaan met een heel aantal kandidaten in ieder geval de eerste ronde in. Worden dat er vijf of meer? Uh, dat worden er uh, nog iets meer zelfs. Kunt u zeggen hoeveel? Nee, dat ga ik allemaal niet doen. U, mag, u bent morgen van harte welkom. Ik geloof om een uur of half twaalf of twaalf uur op het partijbureau. En, en dan worden die voorzitterskandidaten uh, gepresenteerd. En ik beloof u dat uh, daar hele uh, goede kandidaten uh, tussen zitten. Ja, ah, dus ook minder goede. Die dat proces uh, van vernieuwing van het CDA uh, voluit tot hun verantwoordelijkheid gaan rekenen. Ja. Ik benijd ze overigens soms niet. Want uh, het is wel een klus die heel veel van die nieuwe partijvoorzitter gaat vragen. Okay. Meneer Plasterk, hoe groot gaat u de kans dat u nog gewoon vier jaar in de oppositie zit? Uh, dit, ik, ik heb geen glazen bol, ik weet het niet. Uh, ik hoop wel, en er werd net gepraat over een nieuwe koers voor het CDA... dat het CDA uh, meer op het midden zal willen koersen. Wij staan daar klaar voor. Wij willen graag natuurlijk een progressieve uh, middenkoers. Maar ook met bevoeren. het CDA samen, ja? Ja, met, met, met alle plezier. Ik denk dat er heel veel... Bijvoorbeeld het denken in het CDA kregen over het maatschappelijk middenveld... Um, dat lijkt me een zoektocht. Dat is het voor het CDA. Is het eerlijk gezegd voor de sociaaldemocratie ook. Als je de wereld alleen maar vertaalt in termen van staat of markt... Um, dan, dan komen we er niet uit. Nee. En, en nou ja, dat, dat voert nu te ver om er inhoudelijk op in te gaan. Maar die hele discussie over de zorg, ziekenhuizen... Maar wacht, er is een hoop gebeurd tussen CDA en Partij van de Arbeid. U zegt, wij zijn weer klaar om samen na te denken. We ontkomen er niet aan als grote uh, uh, volkspartij inderdaad. De CDA is inmiddels een, een, laten we zeggen, een middelgrote volkspartij geworden. maar om, <laughs> Vriendelijk te altijd. Om Om samen te zoeken naar de grote problemen van deze tijd. En ik okay. denk dat zo'n discussie... Ik noem er dus één over de rol van het maatschappelijk middenveld. Die is ook voor de sociaaldemocratie heel interessant. En ik verheug me erop, zelf op om daar met, met de vrienden van de CDA samen naar te Kijk, kijken. Kijk, het zijn zelfs weer vrienden. <laughs> Liesbeth Spies van de CDA, Ronald Plasleek van de Partij van Arbeid... en André Rauwvoet van de Christenen. U gaat alle drie weer... Door met ander werk. Hartelijk dank voor uw komst naar ons programma. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Na het nieuws gaan we praten aan deze tafel met filmregisseur Ate de Jong. Voor het eerst in lange tijd gaat hij weer een Nederlandse film maken over het bombardement op Rotterdam. Eerst het nieuws en het wordt gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1: Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. De drie zijn zondag gevangen genomen door een gewapende eenheid die op de hand is van de Libische leider Gaddafi. Ze waren vanaf Marinevergat Trump tromp in een helikopter naar de stad Sirte gevlogen om twee evacuees op te pikken, onder wie een Nederlander. Na de landing werd de bemanning gevangen genomen. De Kamer maakt zich zorgen over de drie en heeft veel vragen. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat onderzoeken of de Libische leider Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook andere leiders onder wie een aantal zonen van Gaddafi worden in het onderzoek meegenomen. Eerder werd al gezegd dat er een onderzoek komt naar de mensenrechten schendingen in Libië. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma vindt dat het Kamerlid Koppian kritiek op de koers van de partij eerst in de fractie had moeten bespreken. Kopian, die in de formatie tegenstander was van een kabinet met gedoogsteun van de PVV, schrijft in een discussiestuk dat het CDA een van de diepste crises beleeft uit zijn bestaan. Van Haarsma Buma vindt dat die discussie niet eerst in de media moet worden gevoerd. En de man die is opgepakt in Frankfurt voor het doodschieten van twee Amerikaanse militairen is vermoedelijk een moslimterrorist. Dat zegt de Duitse justitie. Waar dat uit zou blijken is niet bekendgemaakt. Duitse media zeggen dat de man islamitische leuzen riep toen hij een busje van de Amerikaanse luchtmacht onder vuur nam. Twee militairen kwamen om, twee anderen zijn nog steeds in levensgevaar. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 Den Bosch richting Maastricht... staat tussen knopend Eckersweijer en knopend Baterdorp 2 kilometer file. En door een ander ongeluk op de A2 richting Maastricht... tussen afrit Valkenswaard en Maarhezen staat 5 kilometer. Er ligt daar olie op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer voor de richting Maastricht kan beter omrijden via knopend Leenderheide... via Venlo, de A67 en de A73... Dan op de A12 Utrecht-Arnhem bij Veenendaal West staat 2 kilometer en de rechterrijstrook is daar ook dicht. Ten slotte de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagestein, 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Radio 1, dit is de dag. En hier aan tafel bij Dit is de Dag zit filmregisseur Aten de Jong en communicatiedeskundige Helene de Hertog. Heeft u een vraag aan onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar onze website ditisdedag.nu. Mee discussiëren kan ook via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Regisseur Aten de Jong, voor het eerst in 25 jaar gaat u weer een Nederlandse film maken over het bombardement op Rotterdam. Ja. Is dat een idee dat al lang bij u leeft? Nee. Nee. nee. <laughs> Ik ben, een paar het, om, maanden het, om, nog maar. Ja, een paar maanden inderdaad. Oh. Om het heel eenvoudig te zeggen, producent Paul Ruven belde me op eind november en ik had van hem gehoord dat hij bezig was met het plan... maar hij was met een andere regisseur bezig... die, om de een of andere reden die ik niet precies ken... maar liever de voorkeur gaf aan een ander project. En hij heeft me erbij gehaald. En ik vond het een fantastisch idee. Hmm. En het is ook, klinkt ook prachtig, ook ja. voor een film. Het is eigenlijk wel raar dat er nooit eerder ja, een film over is Ja, weet je, het was altijd het was heel moeilijk. Want uh, het bombardement van Rotterdam, als je het heel praktisch bekijkt... dan is het een beetje uh, bijna uh, sacraligious, zoals ze dat zo mooi noemen in Amerika. Heiligschennis. Heiligschennis, ja, dat is goed woord. <laughs> uh, is... Uh, uh, it... Uh, het kon bijna niet, gewoon praktisch niet. He, want het uh, bombardement van Rotterdam, het heel centrum van Rotterdam... is weggevaagd en dat moet je toch vrij goed laten zien. En nu met de nieuwe computertechniek kan je veel meer doen. Ja, want ik las ergens dat je kan gewoon gebouwen ergens weer neerzetten... Ja. weghalen, de moderne gebouwen, zodat het echt heel erg lijkt... alsof ja. het bombardement plaatsvond en dat kon twintig jaar geleden... gewoon nog niet met die Nee, niet, niet in die mate in ieder geval. Je kon wel een, een, een, een opname maken dat je vliegtuigen boven een stad hebt... die niet bestaat, maar dan konden er eigenlijk geen mensen in bewegen... Er kan er kan veel meer. Ja. Is het scenario al klaar? Het scenario, de eerste versie is absoluut klaar. Okay, ja. en, en wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, Zo'n beetje? Ja, kijk, het, het is geen documentaire. Hè? Dus het is wel heel belangrijk dat het bombardement uh, zich daar afspeelt. Maar het bombardement is de achtergrond van een verhaal. En het verhaal is een, een jonge vrouw die naar uh, Rotterdam toe komt om te trouwen op 14 mei. Ze komt op 9 mei aan. Ze moet 14 mei trouwen. Uh, haar man met wie ze trouwt, die zet absoluut door. Want Nederland geloofde niet dat er zoveel aan de hand was. Er was natuurlijk Op 10 mei vielen de Duitsers binnen en Eigenlijk hebben we maar vijf dagen oorlog gehad. Ja. Uh, en daarna begon de bezetting voor vijf jaar. Maar nog steeds geloofden de Nederlanders dat er niks aan de hand was. Bijvoorbeeld 12 mei, toen ze dus al uh, binnengevallen waren... was de eerste Pinksterdag. En iedereen zat leuk op de en zat te speculeren... hoe snel de Duitsers weg zouden gaan. Want ze mm. waren het toch alleen maar mm. om door te reizen naar uh, Engeland. Helene? Ja. Is er een soort trend gaande? Want een, een film over belangrijke Nederlandse momenten in de geschiedenis. Ik denk aan de storm, ja. de hel van 63. Is er een trend dat we meer dit soort films krijgen? Of nou, hoe zie jij dat? Ja, Zoals je dat nu zegt, uh, de, dat klopt wel. Uh, de, de realiteit is, als je een film wil maken voor een breed publiek. Het lijkt wel politiek. Uh, he, <laughs> breed publiek wil je ja. kijken. Uh, dan, dan zal je een onderwerp moeten hebben wat een grote herkenbaarheid heeft. De storm, de waterschappij. Noordramp heeft dat. De, de Elfstedentocht, wat de hel van 63 was, heeft dat. Het bombardement. Zelfs jonge mensen weten van het bombardement af. Ze weten de details misschien niet. Maar ze ja. weten in ieder geval dat er een bombardement mm. geweest is op Rotterdam. En dat dat de start was van de oorlog. Ja. Dus je gebruikt wat je mooi in filmtermen noemt. Je gebruikt dat gegeven als arena voor je verhaal. Ja. Ja. Veel research gedaan voor het onderwerp? Uh, veel research gedaan. Nog veel research te doen ook. De, de, sinds het persbericht naar buiten kwam een week geleden. Word ik heel veel benaderd door mensen die het nog meegemaakt oh ja? hebben, of die nog archiefmateriaal hebben liggen. Ja. Uh, foto's uit die tijd en noem maar op. Want... En, en doet u dat zelf of heeft u daar een heel team van mensen op zich? Nee, zitten? daar heb je wel een team voor. Dat we hebben ook uh... nog even een stukje van iemand die het bombardement heeft meegemaakt. Zullen we even luisteren? Ja. Om één uur ging het luchtalarm en ik stond klaar om naar mijn werk te gaan. Ik was pas 16 jaar, maar ik werkte al omdat het een hele moeilijke tijd was. En toen hoorden we in de verte bommen gooien... En er werd onze stad, Rotterdam, gebombardeerd. Op een gegeven moment uh, was het ineens afgelopen. Toen gaven ze het zijn overgeven. En toen waren ze tot Anderwester-Singel gekomen. Was de hele stad stond in brand. Hoofdzakelijk waren er allemaal brandbommen gevallen. Zeker ook in het midden in de stad. En heel veel doden waren er. En die hadden ze allemaal op een rijtje langs de weg gelegd die het bombardement heeft meegemaakt. Heeft u ja. nou in de research ook nog dingen ontdekt... die u nog niet wist over dat bombardement? Ja, uh, hele praktische dingen, vreemd genoeg. Iemand die inderdaad ook uh, contact opnam. Het bombardement heeft ongeveer 17 minuten geduurd. Ik geloof trouwens dat ik deze stem herken. Want er is een boekje uitgekomen met 12 uh, interviews. En ik geloof dat deze vrouw er één van ja. was. Want die was ook op disc, is dat boek uitgekomen. Maar uh, het bombardement heeft 17 minuten geduurd. Dat gaat ook 17 minuten in de film duren. Maar het waren eigenlijk drie golven. Dus het is niet 17 minuten constant geweest... Waren, nou, ik weet het nog niet precies maar er waren ongeveer 6, 7 minuten. kwam de eerste golf. Dan was er een minuut of drie, vier, was er niks. Dus mensen dachten dat het voorbij was. Ja. Maar dan kwam de tweede golf van het vliegtuig. En zo zijn er eigenlijk drie golven geweest. Zo. En dat en die... wist ik bijvoorbeeld nee, niet. Nee. En die 17 minuten lang krijgen we echt allemaal in de, in, in de film te zien. Ja, maar dat betekent niet dat je, zit, dat je alle bommen zal zien. Nee. Want <laughs> dat is best lang. Dat is absoluut lang. Ja. En is is ook de bedoeling dat je dan voelt wat die mensen voelden? Ja, dat is het oh. uitgangspunt. Ja. U vertelt ja. dat het speelt tegen de achtergrond van het verhaal van een liefdesverhaal in feite. Ja. Uh, kunt u daar nog iets meer over vertellen? Ja hoor, de, de, als je het heel grof vergelijkt, en waarom niet, hè, is het, is het een soort van Titanic. Titanic, je weet allemaal dat het schip zal zinken. Maar het liefdesverhaal tussen Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, dat brengt je er naartoe. Zo. Niet hetzelfde verhaal, maar een vergelijkbaar iets hebben wij. We hebben een verhaal waarbij je eigenlijk denkt die twee mensen moeten samenkomen, maar wij weten dat het bombardement gaat gebeuren. Hmm. Op het moment dat zij het ja-woord geeft aan een ander, beginnen de eerste bommen te vallen. En moet haar echte de, de man, van wie ze echt houdt, moet juist de stad in om haar eruit te halen. Ja. En daar gaan we mee leven. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Ja. Nou is het merkwaardig. Op dit moment is nog iemand bezig. Ben Boomgaard, Ook met een film over het bombardement ja. Rotterdam. Doen jullie een wedstrijdje? Nee, dat denk ik niet. Zij concentreert zich... Wel op... wie de beste film maakt, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Maar dat worden wij. Het nou, <laughs> is helemaal geen strijd. Daar moeten we niet, uh, moeten we niet uh, moeilijk over doen. Nee, zij concentreert zich, voor zover ik weet... op... Uh, de, het gevecht onder de Willemsbrug, bij de Willemsbrug. Ja, dat hoopt ja. u helemaal. Is er geen contact dan onderling? Jawel. Okay. Ik, heb, uh, ik heb met ze gesproken. Het zijn mensen die ik heel graag mag. Ik vind Ben een uitstekende filmmaker. Gerard Soetman schrijft hun script. Uh, alleen de Levita die produceert het. Het zijn hele goede filmmakers. Maar wat ik tot nu toe weet is dat, dat zij. Uh, een, ja, ik zou bijna zeggen. een, een actieverhaal in, uh, onder de Willemsbrug hebben. De Duitsers zitten aan de ene kant. De Nederlanders zitten aan de andere kant. Uh, en wij hebben. Wij concentreren zich ons veel meer op het bombardement zelf. Ja, en op het, op het liefdesverhaal. En op het liefdesverhaal, ja. Ja. Even over uzelf, want u bent uh, jarenlang in Amerika geweest. Ja. Enorm succesvol regisseur daar. Ik keek nog even naar uw film. Dat zoveel. is altijd goed om te horen. Ja toch? U wist het nog niet, hè? Dat <laughs> wist u helemaal niet. Nee. Nee, nee, maar ik heb net naar de politieke debat geluisterd... en er wordt zoveel gespind ja. dat, dat het uh, dat lijkt daar u, aan ja? ze, zeiden niet wat, ze zeiden niet wat ze echt dachten? Nou, ik, ik, ik, ik vond dat meneer Rauwvoet vind ik altijd iemand die wel zegt wat hij denkt. Hm. Ja. Okay. En meneer Plasterk trouwens ook. Oh. Nou, nee, maar dat is niet Maar, maar ja. uh, natuurlijk, het politiek. Uh, ik heb het natuurlijk in Amerika heel veel gezien dat. omdat er maar twee partijen zijn waar alle stromingen in vertegenwoordigd worden. zijn natuurlijk veel meer opinies. wordt er enorm gespind. Ja. En Nederland is veel transparanter door de kleinere uh, groepen. groeperingen die allemaal hun eigen partij hebben. Maar het spinnen van de meningen. iedereen heeft gisteren gewonnen, geloof ik. Ja, ja. Zeker. Zo gaat het altijd. Maar ik had het eigenlijk ja. over u. En, ja. uw, en uw, oh ja, sorry. Succes, uw sorry. succesvolle carrière in Hollywood. Ja. En dan vraag ik me af, waarom, waarom komt u nou terug naar Nederland? Klein nou, landje. Het klopt niet helemaal wat oh. je nu suggereert. Het was niet zo succesvol. Dan... Ja, nee, dat wel, oh. dat wel. Maar ik heb acht jaar in Hollywood gewoond. En daarna heb ik veertien jaar in Londen gewoond. Oh. En uh, nu woon ik sinds drie jaar weer in Nederland. En ja, ik heb me altijd laten leiden door mijn privéleven. En na Hollywood kwam ik in Engeland, omdat ik daar een film maakte, een vrouw. En ben toen in Engeland gebleven. Wat Dacht mooi. dat ik vanuit Engeland ook zou kunnen werken. Dat was niet zo. Hollywood staat veel opener dan Engeland. Uh, 14 jaar in Engeland gewoond. Ben toen gaan produceren in Nederland. Maar ik ben daar gebleven omdat ja, gezin en uh, het liefdesleven belangrijker is dan carrière. Toch wel? Ja, absoluut. Zegt een succesvol Hollywood-regisseur. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en omdat ik drie jaar geleden gescheiden ben, ben ik nu weer in Nederland. En is het een groot verschil om hier te werken of in Engeland of in Hollywood? Ja, Engeland... Uh, uh, Engeland heb ik weinig gewerkt, want Engeland staat niet open. Hollywood is, uh... kijk, de kwaliteit van de Nederlandse filmmakers is minstens goed, maar het geld wat er beschikbaar is is gewoon veel groter. Dus je kan, als je fouten gemaakt hebt, kan je ze overdoen. Ik heb bijvoorbeeld een film Drop Dead Fred gemaakt. Die is door de hele wereld is die film gedistribueerd. Die had ook in Nederland gemaakt kunnen worden qua onderwerp en qua talent en qua mensen. Maar wat we bijvoorbeeld gedaan hebben in Amerika, de film uh, kwam uit en toen hebben ze hem getest. En het testpubliek vond dat het einde niet was wat ze gehoopt hadden. Mm. Toen hebben we drie dagen opnieuw opgenomen om een heel nieuw einde te ah, maken. Ja. Nou, dat zou je in Nederland niet kunnen doen. Nee, dus het is een kwestie van budget en van ja. omvang en van uh, distributie ja. van Nederlandse films. is natuurlijk ook veel kleiner dan ja. die van Maar ja. van... Als je het heel onaardig zegt, in Amerika is film echt een industrie. En in Nederland is het toch een hobby. Hmm. En dat is vreselijk om te zeggen, maar... dat kan doet het neer. wel. Het is, ja, ja, is wel hobby. een leuke hobby, ja. hoor. Ja, <laughs> ja. Maar in Amerika is het dus, als je iets maakt, ook, heeft het ook veel grotere impact dan. Ja. Want, en ik ja. neem aan dat u met net zoveel passie aan deze film werkt, maar u weet daarvan, ja. die zal maar door beperkt hoeveelheid mensen gezien worden. Nou ja, beperkt, uh, ik, ik denk wel dat dat voor, voor Nederland heel breed kan Alle zijn. Alle 16 miljoen Nederlanders... die of gaan Hoeveel we... verwacht u? Voor deze film? Nou, ik denk dat het tussen de half miljoen en de miljoen, miljoen zal liggen okay, in Nederland. Dat is behoorlijk. En uh, u zei net, uh, ik zet mijn telefoon even uit, maar ik kan hem ook aan laten staan. Want misschien gaat hij wel en dan zeg ik, dat is Hollywood dat belt. Ja. Is dat een hoop dat, die u nog heeft? Dat Hollywood ooit nog eens belt en zegt van, nou Aten, nu hebben we een project. specially <lacht> nou, for you. Een, ja, zoals je nu zegt wel, een hoop is het altijd, maar de realiteit is dat. elk telefoontje. Ja, elk telefoontje. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> maar werkt het zo niet? Als er een unknown number staat. <lacht> ja. Ik blijf mijn telefoon, en in het Engels. De Coan Brothers ja. Maar uh, de realiteit is niet zo. Nee? Nee, als je in Hollywood wil werken, moet je daar zijn. Ik heb Paul Verhoeven ook wel eens horen zeggen... je wordt in Hollywood altijd afgerekend op je allerlaatste film... Ja. en als die slecht was, nou pech. Ja, absoluut. Ondanks het feit dat je dan hele mooie dingen gemaakt hebt. Ja, ja. absoluut. Je laatste film is, is, is je laatste film. Ja, Helene? Ik ben toch wel heel benieuwd naar die film. Uh, wanneer komt die uit? Wat, wat is een goede datum voor zo'n film? Denken we dan rondom hè, 4, 5 mei? Of, of is het juist... Ja, heel... dat, dat, weet je, dat, je werkt bij een film met heel veel mensen. Een van de grootste sleutelposities is de distributeur. De distributeur stopt er vrij veel geld in. En die bepaalt wanneer de film uitkomt technisch gezien zou de film... we gaan hem volgend jaar opnemen... want hij moet rond april, mei opgenomen worden... om te kloppen met uh, de omstandigheden ja. en het weer. en, zo. en uh, Dus hij zou technisch gezien... zou die wel rond de kerst klaar kunnen zijn. Zou hij in de bioscoop kunnen uitgaan. Volgend jaar kerst. Volgend 2012. jaar kerst. Ja. Ja. Nou, maar als de... ja, we gaan ook pas volgend jaar opnemen. Dat is heel veel voorbereiding. Uh, maar als de distributeur zegt... van het is beter publicitair om in de meidagen uit te gaan... Dan gebeurt ja. dat. Ja. Nog even een vraag uh, van via Twitter. Iemand die zegt, mijn schoonvader heeft het bombardement meegemaakt. Is er nog behoefte aan extra informatie? Of is de researchfase al afgerond? Nee, de researchfase is nog niet afgerond. Oké, okay, dus nee. als mensen u, u, u nog iets te melden hebben, dan uh, Ja, dan kan absoluut. Het. Ik ben altijd een beetje voorzichtig dat ik zeg van... het wordt geen documentaire. Dus je moet het wel inpassen binnen het verhaal. Maar we willen wel accuraat zijn. Dan moeten we uw nummer even noemen. Nou, <laughs> <laughs> voor die Hollywood-producent. Nee, Goed, dank nee u wel. voor de luisteraar. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No, sir. Ja, vandaag is de gast Helene de Hertog, communicatie-expert en oprichter van het opvoedprogramma How to Talk to Kids. Het voetballen stond er de afgelopen dagen lekker op. Ja, ik zag Toyvon voor een paal vertrekken, dus ik loop met hem mee. En, uh, ja, die bal gaat over hem heen. Uh, ja, ik voel iets in mijn gezicht. En, uh, ja, ik voelde een soort van klap in mijn gezicht, maar ik kan niet zeggen wat voor uh, klap dat juist dan was. Uh, ik heb de beelden net teruggezien en uh, ja, dan zie je dus een duidelijk elleboogstoot En uh, ja, dat had dus ook rol moeten zijn als ik het had geconstateerd. Ja, het ging over PSVR Toyofonen. Ook Douglas van FC Twente ging dit weekend in de fout. Die uh, sloeg een paar mensen. Lekkere rolmodellen voor kinderen. Nou, absoluut, Die ja. lekker voetplaatsen aan het sparen zijn. Ja, zeker. En uh, ja, je zag zeker uh, bijvoorbeeld ook uh, die toyfonen. Ja, hij springt omhoog. Een enorme elleboogstoot naar een tegenstander van Ajax. En ik denk dat het heel goed is dat kinderen die... Uh, hun voetbalheld zien op een uh, sfeerplaatje van, uh, van, he, van, van Albert Heijn... Uh, ook zeg maar wellicht zelfs een poster hebben hangen uh, in hun kamer... dat ze zien dat als zo'n voetbalheld over de schreef gaat... over een grens gaat, dat daar consequenties aan gedrag zitten. En dat ook deze uh, voetballers worden gestraft... En uh, in dit geval, ze worden geschorst voor een aantal wedstrijden. Ja, dat is inmiddels gebeurd. Zeg ja. je dan, daarmee is het ook weer opgelost? Of is het niet zo simpel? Nee, het is zeker niet zo simpel. Um, het is zo dat als je kijkt naar de media, hoeveel aandacht die eraan besteedt, kan dat namelijk ook een bepaald gevaar uh, met zich meehelpen. Dat um, zo'n dader van zo'n soort incident, uh, dat hij eigenlijk een held wordt. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld uh, Tiger Woods, die ook grensoverschrijdend gedrag liet zien. In zijn en, privéleven? In zijn privéleven. Ja, ja. Maar wat wel uh, tot effect had, dat hij daarom eigenlijk eigenlijk alleen maar populairder werd. Maar veel belangrijker is als we kijken naar um, zowel kinderen, maar ook Ouders nemen dus de voorbeelden die ze zien zeg maar, op dat voetbalveld maar, mee ja, dat naar wordt de altijd Ja, dat wordt altijd gezegd. Maar is daar wetenschappelijk bewijs voor? Vraag ik me altijd af. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar kijk even, ik sta regelmatig langs voetbalvelden ja, en ja. langs hockeyvelden uh, van mijn eigen kinderen. En als je luistert om je heen wat je hoort zeggen, hoe ouders en hoe coaches hun kinderen aanmoedigen. Nou, daar de, uh, uh, uh, uh, Nou ja, dat zijn vrij heftige dingen. Maar stel dat je samen met je kinderen naar het Kijken. en je ziet ja. uh, Douglas een paar mensen neerslaan. Dan zeg je toch tegen je kinder... jongens, kijk eens wat hij doet, Het is echt belachelijk. Ja, absoluut. Dus dan CEO. hoef je toch niet bang te zijn voor koppiegedrag... Ja, maar um, het is ook vaak zo dat die ouders ook worden geïnspireerd... onbewust of niet, door wat ze zien. En dat nemen ze mee naar de jeugdsport. En dat is eigenlijk een hele belangrijke... want de rolmodellen die ze daar zien in, dat, in het Eredivisie Voetbal... Uh, eigenlijk zijn de echte rolmodellen voor kinderen... de coaches en ouders langs, langs de lijn. Ja, nog en belangrijker die... dan Toyvonen en Douglas. Zeker, Die zijn eigenlijk nog belangrijk. En als je dus kijkt hoe ouders uh, worden geïnspireerd door wat ze zien... vaak heel onbewust. Als we kijken naar coaches, dat zijn vaak ouders van kinderen uit een team. En uh, die gedragen zich als een soort Johan Derksen... Uh, die uh, het eerste team van Ajax aanmoedigt. Jongens, hou hem breed! Uh, kom op, we pakken ze, we pakken ze! Johan Derksen moedigt geen enkele club aan, die is neutraal. Maar goed, in ieder geval, ze zijn vaak wel geïnspireerd. Maar wat is nou mis met hou hem breed? Nou, hou hem breed... Uh, uh, laten we ze pakken. Uh, het idee is dat ze zo erg ge, uh, ja, gedreven zijn door, door prestatie. Terwijl we moeten eigenlijk nagaan. Wat willen we met de jeugdsport? Wat willen we kinderen bijbrengen? En nou, Wel denk... dat ze hun best doen, anders komen ze er niet. Absoluut. Maar sport heeft uh, veel meer facetten in zich. waarin je uh, kinderen heel veel vaardigheden kan leren. Heel belangrijk is plezier. Een hele andere belangrijke is sociale vaardigheden. Dus hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe haal je het beste uit een team. waarbij je ook rekening houdt met respect voor de tegenstander, respect voor scheidsrechters. En ik denk dat wij, uh, dat de KNVB. een verantwoordelijkheid heeft. zeker naar coaches en ouders. om, uh, om, om in ieder geval daarvoor veel mee mee te doen. Mm. Ja. De ja, mag ik één dingetje zeggen over respect? Want ik vind het wel heel waar. Ik heb veertien jaar in uh, Engeland gewoond... waar rugby heel populair is. Voetbal natuurlijk nog populair. Maar één van de mooiste dingen van rugby... waar het er behoorlijk fel aan toe gaat... waar ze elkaar bewust uh, in elkaar slaan... bij wijze van spreken. Maar er valt bijna nooit een... Uh, uh, uh, Geblesseerde, een, een, een, een, een, een gewonde. Er uh, no, valt bijna nooit een gewonde. En één van de mooiste dingen is op het einde... gaan ze het veld af en dan applaudisseren... dus eerst... Uh, de, de verliezers voor de winnaars... Zo. en daarna wisselen ze verplaatst... en dan staan de winnaars daar... en die applaudisseren voor de verliezers die daar gewoon... Standaard. Dat is, dat is standaard. En ja? dat is zo'n ontroerende... Iets om te zien. En ik zie dat op de Nederlandse voetbalvelden nooit. Zou dat goed zijn, alleen? Ik denk dat dat een hele goede is. En ik denk dat we het mee kunnen, zeker mee kunnen nemen. Want ik denk dat de KNVB, maar elke sportbond... de verantwoordelijkheid heeft om dit veel meer bij de jeugd... in te laten slijpen. Zeg maar. En hoe kun je dat doen? Bijvoorbeeld elke coach, die uh, een ouder die coach wil worden... geeft ze een verplichte cursus. Want de KNVB weet dat dit probleem leeft. Ze hebben een lijstje met tips voor ouders. Ik heb hem hier voor me liggen. En dat zijn absoluut hele goede tips... Tips, echter, we zien dat in het veld het niet gebeurt. Dus uh, geef een verplichte cursus van hoe coach je die. Is dus nu niet zo hè? Nu mag iedereen gewoon coach worden. Je wordt coach, precies. Sterker jij... of die clubs zijn al lang blij zijn moet moeten het wel doen. Exact <laughs> en precies. En dat zijn ook hele gemotiveerde ouders. Het is ook niet dat dat dat, dat het is. Alleen wat willen wij als als volwassenen? Wat willen wij onze kinderen leren nou ja. met die sport? Want ben je, dus je adviseur je... van de KNVB? Nee. Maar je bent en... Je bent wel bij een project betrokken? Nou, ik ben uh, ge gevraagd om, uh, om mee te denken, zeg maar... om um, te kijken van hoe kunnen wij de, de, de coaches, zeg maar... hoe kunnen wij sport in Nederland, zeg maar... Uh, de trainers veel meer gaan helpen. Ja, jij om... zegt verplichte cursus, dat is een van Verplicht, jouw ideeën. Precies, ja. een van mijn ideeën. Een ander idee is dat als je als uh, ouder van een kind... die in een competitie gaat, gaat spelen of uh, wedstrijden gaat spelen... Uh, een verplichte avond van hoe ga je hoe sta je langs de lijn. En uh, zo van, weet ook je Voor wat... ouders dus? Ja, voor ouders ook. Ouders één allemaal avond cursus. en de coaches. Nou, al is het maar dat we even bewust worden van het feit van wat een enorme impact je hebt. als rolmodel, langs die lijn, als coach, als ouder. En dan kunnen we echt een verschil maken in hoe we over tien jaar, uh, zeg maar, de spelers uh, gaan nou. zien. Maar dit is allemaal de, gericht op de ouders, op de coaches. Maar die voetballers op het veld die in elkaars armen bijten of elkaar onderschoppen, daar hebben jullie niet zoveel invloed op, toch? Wat kan je nee, daar aan doen? Je kunt in ieder geval, nou, je kan heel goed, heel duidelijk zeggen van jongens, wat we daar afgelopen weekend zagen. Je ziet, hij wordt gestraft. En uh, wij tolereren dat niet. In ons team hier op dit veld. En ook uh, iedereen, de hele media, uh, ook de bondscoach heeft gezegd: dit kan absoluut niet. Ja. Dit straalt zo slecht af op zijn eigen imago. Dus heel Nederland is ervan overtuigd dat dat niet kan. Ja. Dus dat kun je ook zeggen, jongens: hé, hey, wat je daarnet zag. Uh, je ziet, hij wordt er ook voor gestraft. Ja. Ja. Dus, uh, Jij zegt, de, de trend is te keren als we dit met z'n allen gaan doen. Absoluut. Daar en ben je van overtuigd? Het, ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat, dat, de, en dat de basis daarvoor ligt bij onze jeugd... en dat we dan over tien jaar spelers gaan zien in die, in die grote arenas. Die grote... dat soort dingen niet meer doen. Nou, die meer respect hebben voor scheidsrechters. en die meer respect hebben voor, uh, voor tegenstanders. En Ater de Jong uh, noemde het al: dat dat dus wel kan. Ja. Dat we dus zien. We nodigen je over tien jaar weer uit. Ja, helemaal goed. We gaan uh, naar onze dichter bij de dag, Raymond de Jong. Raymond, werd het politiek, film of sport? Uh, nou, daar wil ik aan het einde wel even op terugkomen. Okay. wat je daarvan vindt eigenlijk. Goed, ga je gang. Ater de Jong maakt een film. Ik heb het script gelezen. Het kost maar vijf miljoen, dus laten we fundrazen. Een echte nedertriller met een ingewikkeld plot waarin de hoofdrol voor een blonde rechtshandige wordt. ...die enorm te lijden heeft van een verwrongen wereldbeeld. Er worden spellen ingespeeld en zetels in verdeeld. De film is erg lang, met enorm veel dialoog... ...zonder daarin communicatie, dus een tweewegmonoloog. Met hele korte zinnen, dat zijn de acteurs gewend. Spreek een soundbite en suggereren een happy end. Na urenlang voorspel is de climax daar. Een goed punt om te stoppen, maar dan is de film niet klaar. Er volgt een love story met avances rechts en links. Wie gaat er met wie? En de trucjes zijn vaak slinks... Voor het slotstuk is het nodig dat u thuis fantaseert... want het einde is nog open van de film Geert. <lacht> Raymond de Jong, nou, het ging over alles, hè? Ja, <laughs> Dank je wel. Okay. We zetten hem op de website www.ditisdedag.nu. Hartelijk dank, Ate de Jong, dat je hier was. En ook Helene de Hertog, dank voor je komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Straks, de koningin gaat voorlopig niet naar Oman, werd gisteren bekend. Is het daar echt zo onveilig? Vorige week belden mensen inderdaad nog van... Uh, hoe gaat dat in Oman? Hè? Een aanleiding van Libië. Nou, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Dus wij hebben echt gezegd van... nou nee hoor, daar gebeurt nooit wat. Nou, ja, dan sta je toch gek te kijken als het ineens uh, wel in het nieuws is. Maar dan denk ik nog steeds dat het een opstand is... die gewoon in Nederland ook voor zou kunnen komen. Na drie uur, een portret van Oman. Een land in het Midden-Oosten waar ook Nederland zeer actief is. Nu eerst een overzicht van het nieuws van drie uur. Tot zo! U op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Sport op Radio 1 Zaterdagavond de Eredivisie, Twente en En dan met een op de lat schiet En dan staat Twente met 2-1 voor Vitesse VVV, ADO NEC Dat schiet hij ja. hij schiet En Excelsior PSV NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11 Radio 1 Het Nieuws